We en getraind. We zijn natuurlijk in de Sabbat in hier ja, Ik heb natuurlijk niet elke Sabbat de beurt om te preken, maar we je het weer terugzien op de website, dan zie je vanzelf wel dat een bepaalde volgorde zit in de prediking. We zijn Egypte uitgegaan, we hebben de strijd gezien met de Amalekieten. Ja, verschrikkelijk, die Amalekieten. Ook, ze zitten in ons leven natuurlijk ook, die Amalekieten. Ja, wij moeten ze alleen zien als geestelijke machten. Dus zoals Israël de Amalekieten moest verslaan, ja, moeten wij dus ook onze Amalekieten verslaan. Uh, vaak zeg ik wel, de Amalekieten zitten gewoon in ons, in ons eigen hart. We hebben zoveel religie meegenomen vanaf de dag dat we geboren zijn en ontwikkeld zijn in de... Hè, of je nou in de wereld groot geworden bent, of je bent dus in de traditie van, de, van Rome grootgebracht... of in de vorming, of in de reformatie, of in Pinkster, of in Charismatisch. Welke deur je ook openzet, we hebben op vele deuren onze hoofd gestoten. En we hebben altijd gedacht, nou gaan we dat vrienden. Deur open, dit wil ik meemaken. En binnen de kortste keren denk je, ja het was het weer niet. En we zijn een hele weg met elkaar moeten gaan. En eigenlijk hebben we dat allemaal, ook binnen Emmanuel. We komen uit al die wortels te Komen naar samenkomsten toe. En we moeten allemaal maar we steeds nieuwe dingen leren. Maar één ding blijkt heel duidelijk. Als iemand de heilige geest ontvangt, snapt hij wat vader gezegd heeft. Torah... Is de volheid van de geest van Yahweh. Als we anders spreken dan Torah. Dan moet je weer opnieuw nagaan denken. Zekken, hé, hoe komt dat? Dus het blijft de toetsen altijd wat we doen aan Torah. Yeshua, hij is het vlees geworden woord. Het vlees geworden Torah. Als je Yeshua ziet, dan zie je dat wat God bedoeld heeft in het vlees verschijnen. Als de zoon van God. Wij worden ook zonen en dochters van God. Ook wij zijn verwekt door de geest van God. Naarmate we Torah gingen verstaan. Vroeger dacht ik dat ik al verwekt was door de geest van God... als ik halleluja Jezus Christus riep. Maar ik heb een heleboel dingen moeten terugdraaien in mijn leven. Dat ik zeg van, hé, hey, we moeten dus wel gaan proeven... wie is de Jezus die gepredikt is. We spugen dus ook nooit in het nest waarin we, we opgegroeid zijn... waarin we, we geboren zijn. Maar we hebben dus nadat we zijn gaan vliegen... een heleboel nieuwe dingen gezien die Vader ons geopenbaard heeft. Daarom kun je rustig zeggen dat we ook als Immanuel gemeente... een koers zijn gaan varen... Ja, die heel dicht naar de waarheid begint te komen en steeds weer nieuwe wegen worden geopenbaard. En de Heer die kan ons ook alleen maar leiden op een weg die we kunnen behappen. En soms moet hij wel eens even langs een omweg om uiteindelijk bij het doel te brengen. We hebben een omweg moeten maken van uh, gereformeerd tot hervormd tot bondes tot uh, pinkster tot zevende adventisten, Uit de zevende-dagsadventisten, we moesten gaan erkennen dat Israël het volk van God was... En tot wij maar ingeënt zijn op dat volk. Wij hadden geen verbond met God. Wij hebben een verbond met God verkregen door Yeshua. Omdat we deel hebben aan de verbonden van God met Israël. Abraham, Isaac en Israël. Nou, dat zijn dingen die moet je gaan zien met elkaar. En dan kunnen we nog uh, mooie ervaringen maken. Nou, we zijn gaan prediken over die, die uitocht van Egypte. Ze zijn de woestijn ingegaan. We hebben gezien dat ze naar Jericho toe kwamen. We hebben die muren in elkaar zien donderen van Jericho. Ze hebben die stad ingenomen. Dat was nog maar de eerste stad. We hebben gezien hoe het met Jozua verder is gegaan. Hoe dat hele land in bezit genomen gaat worden. En God heeft gezegd: dood ze allemaal. Die Canaanieten, de verisieten, de Heeftieten, de Piri. Enfin, allemaal Iten. Wij hebben wat tegen Iten. Hebben heb je uh, verdeligen voor, hè? vooral die. Uh... Maar goed, daar moest het met het blanke zwaard uitgevochten worden. En helaas heeft Israël niet alle Canaanieten gedood. Nou gaat het mij niet om de fysieke kananieten, maar welke kananieten hebben wij nou in onze buik zitten? Welke afgodische dingen hebben wij nog vastgehouden uit ons verleden? Dus ik ga niet zeggen trek een zwaard en slacht de katholieken, dat doen we dus niet. Als je het dus verkeerd zou horen, dan zou je zeggen, dat heb Willem gezegd. Dat heb ik dus niet gezegd, maar als er nog een katholiek in je buik zit, dat is een geestelijke, dan moet je dus heel die leer moet je gewoon overboord werpen. En het is bloedserieus, als je het niet doet en je blijft aan dat oude vasthouden, dan zul je zien, omdat Israël de Kanaanieten tot aan de laatste man hebben uitgeroeid, tot die Kanaanieten die in hun buik bleven zitten in Israël, door Abba Yahweh gebruikt gaan worden. En dan gaat dadelijk Israël piepen, tot het zo moeilijk is onder die Kanaanieten, want ze beroven hun van hun oogsten, en dan schreven ze na een paar jaar weer tot Abba Yahweh, en dan stuurt hij hen, laat hij een richter sturen. Wat is een richter? Dat is een rechter. Een rechter kan niet anders dan de wet pakken. En dan zet hij tegen het volk, maar zo staat geschreven. En dan viel hij de vijand aan. We gaan de katholieken niet aanvallen. Maar we zullen wel die leer te pakken nemen om te laten zien dat ze dwalen. En dat doen we het hervormde, geïnformeerde, pinkse, charismatisch... en de hele boel van onze broeders en zusters in Christus. Alleen maar om ze een stap verder te brengen. En dat doen wij dus niet. Dat is een weg die Abba weer gaat. Want bij hem komen al deze dingen vandaan. Hè? Nou, dit is nog niet de project, dus alleen maar de inzet. We waren de laatste keer gebleven bij Richter 3, vers 1 tot en met 4. Ik denk, ik ga hem nog een keertje herhalen en nog een beetje uitbreiden. Ik heb alleen het thema veranderd, door jaren, beproefd en getraind. Als u dus in beproeving komt of in verzoeking komt, wat zeggen we dan? Ja, de duivel die stond zo weer tegenover ons. Nou, echt niet waar. U komt in situaties waar God het kwaad toelaat in je leven... En dan gaat hij kijken hoe je reageert. Dus zelfs als het kwaad op je afkomt en het staat als een berg voor je, tot je zegt: oh, oh, oh snap je? Dat oh, oh, oh, moet je eigenlijk al niet meer zeggen. Hoogheid denken. Maar weet dat vader weet dat het kwaad voor je neus komt te staan. Maar hij zal je nooit boven je vermogen laten verzoeken. Maar hij kijkt wel of je vertrouwen op hem gericht is. En dan ineens komt de verlossing uit een hoek die je niet snapt. Zo, dan is ineens dat kwaad ineens helemaal weg. Degenen die naar Torah en profeten wensen te wandelen... zullen elk kwaad overwinnen... en die zullen in getrouwheid naar Torah en profeten kunnen leven. Dat is een vreugde om dat te kennen. Lieve mensen, richteren 3 vers 1. Wat staat er? Dit nu zijn de volken... Dit nu zijn de volken die Yahweh liet overblijven. Hé, hey, hoe heeft hij ze over laten blijven? Ze zijn gewoon niet gedood door de Israëlieten. Toch zegt de tekst, Ja, we heeft ze doen overblijven. En dan heb je er een groot doel mee dadelijk. Gaan we hopelijk verstaan vandaag. Dit nu zijn de volkeren die Jaan liet overblijven, om door hen, dat zijn die volkeren, al die Israëlieten op de proef te stellen, welke geen van de oorlogen om Kanaan gekend hadden. Over wie gaat het? Over het nageslacht, over de kinderen van de kinderen van de kinderen van het volk Israël. Weet u nog hoe het ging met Jozua? Alle die Jozua gekend hadden, wandelden in de wegen des Heren. Maar opa gaat dood, en andere opa gaat dood. En dan bleven er mensen over die Jozua niet meer gekend hadden. En vanaf dat moment gaat er iets gebeuren met Israël. Wij hebben exact dezelfde ervaring in ons leven gemaakt. Ieder op zijn eigen niveau. Die volken gaat om kananieten, ferizieten, Hethieten, perizieten en al die iten die je maar kunt bedenken. Die Canaan hebben bewoond. Op de bergen, in de dalen, langs de Jordaan. Uiteindelijk heeft Israël ze wel onderworpen. En hebben er waterdragers van gemaakt. En houthakkers. Ik probeer het maar na te lezen in de Bijbel. Dus de, al de knechten van de Israëlieten waren kananieten en die diepen met houten zeulen En met emmers water. En uh, die moesten de Israëlieten dienen. Maar we kunnen het kwaad ons niet laten dienen. We hebben er niks mee te doen. We zullen ons eigen water dragen. Slechts, broeder en zuster, opdat, het redengevende woord, de geslachten der Israëlieten, dat zijn de kinderen van de kinderen van de kinderen, voor zover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden met de strijd, vertrouwd zouden raken, doordat hij, Abba Yahweh, hen daarin trainde, oefende. Dus vader gaat akkoord dat die kananieten daar nog wonen. Maar dat doet hij alleen maar om de kinderen van de kinderen van de kinderen... regelmatig te laten benaderen door dat kwaad wat nog door hun voorgeslacht is overgelaten. Want ze hebben toch nog katholieken, hervormde, gereformeerde, pinksteren... en charismatische trekken meegenomen. Daar krijg je de kinderen van je kinderen mee te maken en die moeten daarmee dealen. En als ze zelf het woord van God bestudeerd hebben, dan zullen ze het overwinnen. Dus God laat de vijanden in ons leven zitten, die ons voorgeslacht hebben laten zitten. Ik hoop dat u het kunt volgen. Hij heeft ze laten zitten, die volkeren, opdat de geslachten, dus jouw kinderen en kleinkinderen, voor zover ze daarvan tevoren geen ervaring hadden, met de strijd vertrouwd zouden raken. Doordat we hen, onze kinderen en kleinkinderen, daarin Traint, oefenen. Vind je het niet mooi? Ik kan je maar stoppen, dan heb ik de preek al gehad. Hier gaat het over. De vijf stadsvorsten, de Filistijnen. al de Canaanieten, Sidoniërs, oh, er zijn ook Sidonius, er zijn weer andere iten, Shivieten, die het gebied Libanon bewonen, de berg Baal-Hermon, dus waar de sneeuw op ligt, tot aan de weg naar Hamat. Dus het hele land is bevolkt. Ons hele land, broeder en zuster, is bevolkt met de nalatenschap van onze voorouders. En God laat het toe tot ze tegenover ons komen te staan. En tot wij als de kinderen van de kinderen van de kinderen zullen moeten gaan oefenen, te strijden met wat onze ouders hebben laten liggen. Ook onze ouders zijn geredde mensen die getroost zijn door de woorden van Awe Yahweh en Yeshua hebben aanvaard als enige verzoenmiddel. Ja, ze hebben zondag gevierd. Inderdaad, God kent hun harten. Sommigen hebben de vreugde mogen ervaren dat hun vader en moeder meegingen om sabbat te vieren. Mijn moeder was tachtig, eh, werd ze gedoopt tussen mijn twee oudste dochters. Nou, dat is niet te geloven. Mooie ervaring. De volgende tekst, weer belangrijk. Onthoud hem, we hebben hem vorige keer al behandeld. Maar hij wordt alleen maar spitser omdat je het thema kent. Door ja, word je beproefd. En getraind. Zij toch, wie zijn die zij? De Filistijnen en die Canaanieten waren ertoe bestemd. Nou, dat is een mooi woord. Vind je ook niet? Wat is je bestemming? Wat is je destination? Ja? Maar zij waren ertoe bestemd... om onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen... te trainen. Zij, de Filistijnen, de Canaanieten waren ertoe bestemd... dat hij, Abba Yahweh door hen, de Filistijnen en de Canaanieten, Israël op de proef zou stellen. Wie gaat Israël eigenlijk op de proef stellen? Vader laat het toe dat Israël op de proef gesteld wordt door het kwaad wat er nog is. Kan God zich bezighouden met het kwaad? Oh nee, in God is geen kwaad. Maar het kwaad dat er is door de zonde in de wereld, kan die wel voor je neus brengen. En dan moet je maar eens goed nadenken... Ga ik ermee door of ga ik er niet mee door? Dat is een keuzemoment. Abba Yahweh, door hen, Filistijnen, heeft hij Israël op de proef gesteld. Om te weten of zij, Israël, zouden luisteren, shma Israël, horen en doen... naar de geboden van Yahweh, die hij aan hun vaderen door de dienst van Mozes geboden had. Durf je aan me te zeggen... Amen. Dat is de weg die God gaat. Om te kijken of hij naar geboden leeft die hij aan Mozes gegeven hebt. En wat zeggen vele christenen? Ah toch, die wet is toch weg. Lieve mensen, we hebben het er al honderdduizend keer over gehad. Zodra ze in Nederland tegen u zeggen, er zijn geen verkeersregels meer. Dan moet je direct die man met die witte jas roepen. Zeggen, joh, hij is niet goed bij zijn hoofd. Want als we allemaal links gaan rijden voor het rode licht niet meer stoppen, dan is het een zootje. Maar de christenen zeggen wel tot de Torah van God weg is. Het is een zootje in het christendom. En het is moeilijk om uit die poel weg te komen. En we hebben een taak om anderen mee te nemen uit die modderpoel. Daar moeten we in liefde blijven getuigen of ze het nou snappen of niet. En of ze nou stenen naar je gooien of niet. Want dat gebeurt ook. Ze gaan stenen gooien. En dan moet je zeggen, halleluja, ik word bekogeld met stenen. Dat is een teken dat je je werk goed doet. Heeft u hem gezien? Luisteren? sma. Hoor, Israël. Alleen het is een werkwoord. Je moet het doen. Je moet het niet alleen horen, maar je moet het doen. Dat is luisteren. Wat vader door de dienst van Mozes heeft geboden. Dat woordje op de proef stellen. Ik denk dat is een leuke om ertussen uit te halen. Dat is het uh, Hebreeuwse woord naga. Dat betekent gewoon op de proef stellen. Het betekent ook verzoeken. Sommige mensen maken nog onderscheid. Ja, maar het verzoeken dat doet de duivel, maar het verproef stellen doet God. Het is gewoon hetzelfde woord. Het wordt in dezelfde lijn gebruikt, dus je wordt gewoon beproefd. 17 keer staat er op de proef stellen in het tenag. 6 keer beproeven en 8 keer verzoeken. Met precies hetzelfde woord. Vind je dat leuk om zo te zien? Dat is gewoon het woordje 52, 54. Kun je zo uit de stroomconcordantie halen. We gaan er nog eentje bij halen. In handelingen 5, vers 9, daar staat het volgende. Petrus zeide, hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de geest des heren te verzoeken? Kent u dat verhaal? Die geschiedenis, want het is geen verhaal, het is geschiedenis. Ananias en Safira... Ananias had eerst het leugenverhaal verteld... en later komt zijn vrouw binnen en die vertelt exact dezelfde leugen. Ze hadden 10.000 euro, dat was al hun vermogen. En ze hebben 5.000 euro aan de gemeente geschonken. Want iedereen gaf alles wat hij had. Dat was nog eens een gemeente, die zeurt niet over tiende hoor. Die deelt alles wat ze hebben, prijs de eer. En wij zeuren ook niet over tiende, want het is gods deel. Zo simpel is het. Lieve mensen, ze hadden alles gedeeld, die gemeente... Zij hadden 10.000 euro, of shekels, weet ik wat ze toen hadden. En ze zeggen, we hebben alles aan de Heer gegeven. Waarom? Als je 5.000 van de 10.000 geeft, heb je er toch gewoon 5.000 gegeven? Heb je niet alles gegeven? Maar het lag zo gevoelig in die gemeenschap van de Heer... dat je zo de geest van God niet moet bedroeven of moet beproeven. Je moet gewoon waarheid spreken. En zeker het lichaam van Yeshua... Wat de heilige geest heeft ontvangen en wat de waarheid kent, het is voor ons vele malen lastig om te liegen als een, als een straatventer hoor. Maar als je de waarheid kent, je wordt afgerekend op wat je snapt en wat je verstaat, wat je begrijpt. Petrus zegt, hoe heb Gij kunnen overeenkomen, die twee man en vrouw, om de geest van de Heer te verzoeken? Dit is de geest van Yahweh. Zie de voeten van hen die je man hebben begraven staan aan de deur, en ze zullen ook u uitdragen, en ze valt dood te plekken. Gaat hier niet gebeuren, gaat hier echt niet gebeuren. Dit soort situaties heeft God gebruikt, eenmalig. Ooit heeft Hij gezegd: rust op Sabbat in de woestijn. En er was er eens een zo vrolijk die ging takken verzamelen om iets te doen, waarvan God heeft gezegd: moet je dus niet doen. Ik heb dadelijk tegen Mozes gezegd: rust op de Sabbat. En Mozes wist niet wat er met die man moest gebeuren. Hij zegt, Abba, wat moet ik hier nou mee? Weet u het oordeel van God? Gewoon dood met stenen. Dat is heftig. Gaat hier niet gebeuren. Maar God heeft laten zien hoe hij erover denkt. Hoe je zijn woord, wat gesproken is tot Mozes, wil omwenden. Echt waar, dat is heftig. Ik denk niet dat hier doden vallen. Wij zullen ook niemand gaan stenigen. Het gaat erom, we moeten leren dat wat Abba Yahweh zegt, door zijn knecht Mozes, dat is het verbond. De grondwet in het koninkrijk van God. En binnen die grondwet van het koninkrijk van God, het hart daarvan, is het offer wat gebracht moest worden. Was een mens niet toe in staat. Abraham had het voorbeeld gekregen met zijn zoon Isaac. Maar Abba Yahweh zelf zou de Messias verwekken. Verwekken. Die moest nog komen. Maar hij heeft het al beloofd vanaf de schepping tot aan dat de komst van Yeshua kwam in de buik van Maria. Dus de kern van het verbond wat God gemaakt heeft, het middelpunt daarvan, is Messias Yeshua. Geboren als mens, 80 keer de zoon des mensen en 40 keer de zoon van God. Maar nooit staat er in de Bijbel dat hij God de zoon is. Yeshua is de zoon van God. Hij is een rechtvaardiger. Hij heeft niet gezondigd, geen gebod van de Torah overtreden. Hij had wel een conflict met de fariseeërs, want die begonnen te zeuren over handjes wassen voor het eten. Anders werd je onrein. Nou, dat verhaal kennen we natuurlijk allemaal. Die fariseeërs hebben een hoop verziekt. Ik sprak met rabbijn Evers. Die krijgt een telefoontje van een journalist, terwijl die naast me staat. Ik hoor dat gesprek. Hij heeft gevraagd dat hij naast me kon komen staan, achter de vlag van Israël. Dus ik heb dat hele gesprek gehoord tegen een journalist. En hij zegt in dat, in dat gesprek dat de Joden, die laten zich leiden door de misna. Hij heeft hardop gezegd, die de misna zegt, dat is de levenswijze van de Jood. En die staat boven het geschreven woord. Uit de mond van Robijn Evers. Nou, dat is heftig. Nochtans, uh, ik hoop nog meer gesprekken met hem te krijgen. Ik heb hem ook verteld, ik, zeg, ik ben blij dat ik naast je mag staan. Oh zegt hij, groot gebaar. Ik zeg, ja, ik zeg me mee wat ik zeg. Ik zeg, ik ben voorganger van de Messias beleidende gemeenschap in Al-Rassadam. Oh, zegt hij. Oh. Ik zeg, ja, maar ik ben ook niet zomaar een voorganger hoor. Ik zeg, ik geloof dat Java één is. Hij is de enige waarachtige God en buiten hem is er geen God. Ik zeg, wij beleiden dat waar de zoon van God is, maar hij is niet God. Ik zeg, ik ben gaan zien tot de drie-eenheidsleer een scheidsmuur is tussen Jood en Christen. Zo, dat hoor je niet vaak. Ik geloof dat Jaren de enige achter God is buiten hem, is er geen God. Ik zeg, zo spreekt Mozes. Nou, dat was een hele wonderlijke ervaring. En er stonden camera's op natuurlijk zo. Dus ik had al direct een paar foto's uit de krant kunnen halen. Ik denk, nou, nee, die ga ik rondsturen. Ja? Dus we weten nou hoe die rabbijn denkt. Met alle respect. Hij leeft naar de Mizna. En die staat boven Torah. Wonderlijke ervaring. ik had hem net verteld dat ik zo wonderlijke ervaring had gemaakt met het lezen van Torah. Maar met die man gaan we middagen gesprekken krijgen. Dat is echt waar. Dat gaan we binnenkort ook met de rabbijn Etterman krijgen. Hij heeft al ja gezegd op het gesprek. Dus dat gaat komen. Dus uh, ik kijk er echt naar uit. Het lijkt me heerlijk om met die man brood te breken en wijn te drinken. En dan kunnen we weer verder praten. Eén ding is duidelijk. Terug naar handelingen 5 vers 9. Petrus zegt. Hoe hebben jullie overeen kunnen komen om de geest van Yahweh te verzoeken? En die vrouw die valt dood voor hem neer. Het gaat hier om het woordje verzoeken, 3985. Het staat proberen of iets gedaan kan worden. Dat is al verzoeken. Of beproeven, om zich te vergewissen van de kwaliteit van iets of iemand. Oh, dat is beproeven. Het gaat erom, je moet het woord uitzoeken. Bijvoorbeeld, God kan iemand met kwaad bezoeken. Het kwaad is van de vijand. Het kwaad zit in ons. We hebben het overgeleverd gekregen. We zijn zelfs in de natuur van onze ouders geboren. De Bijbel zegt dat we zelfs in zonde, in enkelvoud, zonde geboren zijn. Niet omdat we gezondigd hadden, nee, we zijn gewoon sterfelijk geboren. God kan dus iemand met kwaad bezoeken, en dat doet hij u ook, om uw karakter en de standvastigheid van uw geloof op de proef te stellen. Nou, dit is schitterend. Denk dus niet dat de duivel voor je staat, hoor. Maar God laat iets wat kwaad is voor je aangezicht komen, en dan kijkt hij naar je. En dan zegt hij tegen Gabriel: Let op, kijk eens, kijk eens. En dan komt het overwinning. Hij heeft zelfs gezegd dat hij je niet laat verzoeken boven je vermogen. Zeg dus nooit: De duivel heeft me laten zondigen. Je kunt het ook van mensen zeggen. Van mensen wordt gezegd dat zij God door wantrouwen op de proef stellen. Zo, alsof zij uit wilden proberen of hij niet terecht gewantrouwd wordt. Lieve mensen, doet dat niet. Je gaat God niet op de proef stellen. kijken of dit wel waar is wat je gezegd hebt. Je ontvangt helemaal niets. Er waren ooit eens engelen in de hemel. Die waren in vergadering met Abba Yahweh. En toen zegt Abba Yahweh, hoe zullen we nou die koning... Ja, eens even gaan behandelen. Ik ben even de naam van die koning. Hè. Of het aangrap geloof ik was, of... Ik weet niet meer precies. Schiet me niet in mijn gedachten. Die, die wilde weten of hij een bepaald volk kon aanvallen... En dan waren die 400 Baal-profeten... dat waren mannen die werden gezien als profeten. En die zeggen alle 400... Koning zegt die, trek op, je zal ze verslaan. Dat is toch heftig, 400 profeten. Pinksteren zit vol met die profeten. En ik heb er vele gehoord, die hebben gezegd... zo spreekt de heer mijn kind, zal u goed gaan. Dat heb nog nooit een profeet gezegd. Profeten komen om een volk te waarschuwen... wat van de Torah afwijkt. En die zegt, kijk... Dit is het woord van God. Daarom komt er een richter en richters, er komen een heleboel richters, rechters, om dat volk te richten. Het is een wonder als je gaat ervaren hoe God met je omgaat. Maar hij wil je alleen maar een pad naar boven brengen. Maar gaat God niet uitproberen. Want dat gaat fout. Ik heb geen zin. Je moet God niet beproeven. Je moet God beproeven door gehoorzaam te zijn aan zijn Torah en zijn profeten en Yeshua als kern van het evangelie te zien die jouw rein gewassen heeft door zijn bloed. En verder moet je gewoon doen wat de verkeersregels zeggen. Rechtsrijden, stoppen voor het licht, sabbat vieren, de feesten van de Heer vieren. Je moet gewoon betrouwbaar zijn. Dan versla je alles op je weg. Door goddeloos gedrag, Gods gerechtigheid en geduld op de proef stellen. En hem uit te dagen het bewijs te leveren van zijn rechtvaardigheid. Ik heb ooit een jongetje voor mijn neus gehad, die wist dat ik christelijk was. En die zegt gewoon, God die straft helemaal niet. Hij, er bestaat helemaal geen God en als die echt bestaat, dan mag die nou de bliksem, mag die me hartstikke doodschieten. En twee tellen later zegt hij, nou wat blijft die God van jou nou? Ik denk ja wat heeft die jongen toch geluk eigenlijk hè? Ja toch? Ik word er niet ongelovig van, maar die jongen die kan niet anders. Die wil, lieve mensen, voor ons zou dit goddeloos gedrag zijn. Als u dit geintje flikt, heb je een heel ander probleem. En nog denk ik niet dat God je zal doden. Maar je geeft weer wat er in je hart is. En we komen allemaal in een oordeelssituatie terecht. God is degene die oordeelt. En het wonderlijke is, hij heeft zijn hele oordeel overgegeven aan. Jezus, Prijs de Heer. In Korinthe staat het volgende. Hij zegt tegen ons broeders en zusters, meen nou niet te staan. Hè? Als jullie meenen te staan, zie nou toe dat je niet valt. Wij kunnen geen geintje maken met God. Wij kunnen God niet beproeven. Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Halleluja. Wie zegt dat? Paulus. Jullie hebben geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. God is getrouw die niet zal gedogen. Hey, bij God is er geen gedoogbeleid. Dat gij boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Zodat gij er tegen bestand zijt. Ontvlucht de afgoderij. Daarom vond ik het leuk dat Janneke de Tietiet gepakt hebt In de stichting van, uh, van de hoop natuurlijk. Echt prachtig. Want om in de stichting de hoop te spreken over dit soort dingen is moeilijk. Het zijn onze evangelische broeders. Die hebben op dit terrein waar wij mee bezig zijn echt grote moeite. Wat zij denken, ook dat we wettig zijn door Sabbat te vieren en de feesten van de Heer te vieren. Dat zijn we niet, maar we hebben ze wel lief. En het leuke is dat onze dochters daar werk mogen verrichten. En nou laten ze niet iets ziet zien, aan mensen die hulp nodig hebben. En ze laten alleen maar horen, dit zijn de geboden van God. Dat je ze zal herinneren en gedenken en opdat jij je ogen niet zult richten op afgoderij. Hier gaat het om. Ontvlucht de afgoderij. Hangt die Tietjes aan de hoeken van je kleden? Ja, dat zeg ik niet hoor. Dat, dat, dat denk ik tot de Heer dat zo bedoelt. Want hij zegt dat natuurlijk in uh, nummer 15. Dat zegt hij. Leer het aan je kinderen dat ze kwastjes dragen en ze alle dagen zullen gedenken aan de geboden van God om niet te zondigen. En dat ze hun ogen niet op afgroderij richten. Worden we gered door de Tietich. Echt niet waar. Het is een vreugde, je krijgt er heerlijke discussies over. Het is echt leuk. God is getrouw. Hij zal niet gedogen dat die bovenvermogen verzocht wordt. Maar je wordt wel verzocht. Hij laat toe dat het kwaad voor je neus komt. En wij denken dan: oh, er oh, oh, komt de duivel, er komt de duivel. Ja, daar kan wel beter toegeven. En dan ga je onderuit. Dus ja, ik kon geen weerstand meer geven. Eigenlijk is God de schuld. Want hij liet de verzoeking toe. Ga niet gebeuren. Vanaf vandaag weet je dat het niet God's schuld is, maar dat jij de verkeerde keus gemaakt hebt. Je had het moeten toetsen, dan had je maar een tjitschiet aan moeten doen. dan had je tegen hem kunnen zeggen: Heb je het gezien? Knol? Ja, staat geschreven. Toch heerlijk? Trouwens, ook zusters mogen tjitschietjes dragen hoor. Heb je het goed begrepen, mensen? Richter 3, vers 5. De Israëlieten, broeder en zuster, die woonden te midden van de Canaanieten, Etieten, Amorieten, Perizieten, Syrieten, Jebusieten. ze zitten vol met Iten. Wij leven te midden van al deze volken. We leven letterlijk in de volkeren. Rotterdammers, Amsterdammers, Hogeveeners. Nou, je ziet wat er uit Veen komt. Je zit in het midden. Hè? Echt waar, we komen uit al die landen. We hebben al die, die, die, die gekke dingen meegenomen van vroeger. En we zijn op weg om daaruit te komen. Met elkaar. Zij namen zich hun dochters tot vrouw. Van die kanen en al die Iten. Ze gaven hun eigen dochters aan hun zonen. En zij dienden hun goden. Dat is erg. Over wie hebben we het eigenlijk? Over Israël. Die woont te midden van al die kananieten. En wij ook te midden van al onze ongerechtigheden en gebreken die we van ons voorgeslacht hebben meegekregen. En waar we zelf uiteindelijk ook schuldig aan zijn. Want we hebben behoorlijk liggen roeren in die modder. Nou, ik weet wat varkens natuurlijk in de modder liggen. Maar wij zijn ook een beetje gewassen varkens. Alleen, als dat varken de gelegenheid krijgt, dan rolt hij terug... Nou die modder, nou omdat wij geen varkens zijn, maar schepsel van God, zonen en dochters van God, want zo heeft hij onze schapen naar zijn beeld. Wij zijn door het bloed van Yeshua rein gewassen, wij gaan door echte modder niet meer in, amen. We zijn geen varkens. Het is alleen maar een voorbeeld, hè, dat je dadelijk niet zegt, Willem zegt dat we varkens zijn. Dat is echt niet waar. We zijn zonen en dochters van God, rein gewassen door het bloed van Yeshua. En als er iemand dreigt af te geleiden, dan gaan we er naartoe. Kom eens hier broer, kom eens hier zus, laten we eens praten. Wat is er? De Israëlieten, let goed op wat dik gemaakt is en onderstreept. De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Je zou geneigd zijn om te denken, de Israëlieten deden wat kwaad was. Ja, maar die wet was vroeger. Maar wat is, is nog steeds wat kwaad is in de ogen des Heerden, is er vandaag nog steeds kwaad. Want God is niet veranderd, zijn opinie is niet veranderd... en wat hij één keer gezegd hebt, is gezegd. Vind je dat niet mooi? Alleen maar zo'n woordje, is. Ik denk, die moet ik opblazen. He? Israël deed wat kwaad is in de ogen van de Heer. En wat is dat kwaad? Ze vergaten Yahweh. En wie is Yahweh? Dat is hun God. Er zijn een hoop mensen die zeggen... ja, maar ik geloof ook in God... Maar ze kennen de naam van God niet. Er zijn vele goden. Elohim is goden, is meervoudvorm. Maar er is maar één, El Elohim. En dat is Yahweh. Er zijn vele heren en vele goden, doch er is maar één God. En dat is Yahweh. Anders is het dus echt niet. Zij vergaten Yahweh hun God. Want hij is de God van Abraham, Isaac en Israël. Hij is ook onze God. Dus als mensen vragen wie jouw god is, dan zeggen die, ja, wees mijn god? Dan bent u koosje. En dat moet je ook tegen de joden zeggen. Ik vond het fijn om het te zeggen tegen een orthodoxe rabbijn. Klinkt ook nog goed, hè? Het was fijn om te praten tegen een joodse rabbijn. Zij dienden de baals, dat zijn andere heren. Baal betekent een heer. En Ashera's. Weet je wat Ashera is? Dat zijn de seksgoden hebben wij gelukkig helemaal geen last meer van, want we zijn rein door het bloed van Yeshua, dus we kijken niet eens naar Ashera. Maar ja, als je tv kijkt, heb je ook een hoop Ashera. En een hoop dingen zijn begerenswaardig, althans, zo was het vroeger. Hè? Je gaat er steeds meer van wallen je miet het erop. Echt waar, dat is heerlijk om te gaan doen. Vroeger konden we dat moeilijk. Hè? Maar ze waren vergeten dat Jabe hun god is, en ze dienden dus de Baals en de Ashera's. Toen hadden ze nog geen tv, maar dan liepen ze achter Asherah met die grote paal. Ze hebben zelfs de paal van Asherah in de tempel van God gezet. En dan dachten ze nog God te kunnen dienen. Dan moest er weer een koning komen of een richter. Die rukte al die ellendigheid uit de tempel. Verbrandde dat in die, in die beek Krit of zo. Nee, het was niet Krit, een andere beek. En dan kon God ze weer zegenen. Want als wij de paal van Asherah in de tempel zetten, wie denk je dat er dan nog meer in de tempel zit? Echt niet vader hoor. Want dan trekt hij zijn geest terug uit het huis. En dan laat hij je over aan de God die jij in de tempel hebt gezet. Wee je gebeten als je overgenoemd wordt, de Ashera. Of door welke he, verslavend zondermiddel dat er ook maar is. He, je wordt een echte slaaf. En dan komt er een dag dat je met de bek op het dek gaat. En dan ga je schreeuwen om God. En dat doet Israël ook. Want na een bepaalde periode beginnen ze weer te roepen tot God. En dan zegt God tegen Gabriel, hey, hoor ik nou wat? Ja, zegt die Abba Yahweh, uw volk Israël schreeuwt dat u. ze hebben zoveel pijn aan Ashera, oh, nou, zit het gaat de goede kant op. Hebben we nog een richter in de buurt? Nou zit hij, dat is nog een trouwe man. Daar, dan noemen we hem prefect Barak, Deborah, hè, Simpson, precies een mannetje op zijn plaats of een vrouwtje op zijn plaats. En die gaan dat volk dan weer vertellen, omdat het richters zijn wat de wet zegt, en dan gaan ze de vijand pakken en God geeft dan de overwinning. We zitten exact in hetzelfde verhaal. Wij willen, ja we, de God van Israël dienen. Dat is een keuze die we gemaakt hebben. Richteren 3 vers 8. Nou, als je de God van Israël loslaat en je weet wie je loslaat en je gaat de baans dienen... of je bent het kind van het kind van het kind en je hebt het allemaal niet gesnapt... dan heeft God nog steeds die kanenieten, dat kwaad om voor je te houden. Oh, oh, oh. De toren van Yahweh ontbrandt tegen Israël. Hij gaf hen over. Wie gaf hen over? Vader? Oké, okay. ga maar naar Ashera toe. Ga Ashera maar dienen. Oké. Okay. Hij geeft hen over in de macht van Kusan Risataim, Koning van Mesopotamie. En de Israëlieten dienden Kusan Rishatayim acht jaar. Acht jaar verslaafd aan een baal. Acht jaar verslaafd aan Ashera. Ik denk dat je hartstikke knettergek wordt als je verslaafd bent aan Ashera. Je kan een vrouw niet meer anders zien als op die goren wijze die ze afbeelden. Je wordt verziekt hier, in je hoofd. En er komt een dag, dan schreeuw je tot God. Zeg, oh God, red me, hier wil ik vanaf, ik wil los daarvan. En God hoort het, halleluja. Hij stuurt mensen op je af om dat uit te leggen. Toen, oh kijk, de Israëlieten zijn hetzelfde als wij. Toen riepen de Israëlieten tot Yahweh. En Yahweh verwekte de Israëlieten een verlosser. Om hen te... Nou, vind je dat geen mooi woord? Wanneer is Yeshua verwekt? Er staat letterlijk hetzelfde woord. Ook Yeshua is verwekt in de buik van Maria. Maar ook deze profete, die Otniel, is ook verwekt in de buik van zijn moeder. Maar ook in de geest is hij verwekt, want het was een volwassen man, te midden van Alt, Ashera en Baal, te midden van Canaanieten die het volk verdrukten, de oogsten stalen. Zie je? En dan verwekt Yahweh een verlosser, die heet Otniel. Op dat moment dat God hem verwekt, gaat hij als Messias functioneren. Want het is een verlosser. Israël heeft vele Messias'en gekend. Maar ze heeft ook heel wat Messias'en gekend die leugenaars waren. Waarvan ze dachten, dat is de Messias. Maar ja, ze kenden de Torah en de profeten toch niet duidelijk genoeg om te herkennen wat de Messias moet doen. Een Messias predikt Torah en profeten. En die valt dat aan midden in het hart van Israël. En als ze de kananieten in dat hart hebben zitten... en ze worden verdrukt door die kananieten... dan gaat hij om zich heen slaan. Al is het maar Simpson met een kinderbak of wie dat ook mogen wezen. Hij slaat ze allemaal uit het midden van Israël weg. En dan hebben ze weer 30, 40 jaar vrede. Totdat hun kinderen weer komen, de strijd van Simpson niet gezien hebben... en de hele zaak die gaat weer tegen de grond aan. Dat gaat achter elkaar door, lieve mensen. Ik ga het dus vandaag niet allemaal laten zien, want dan heb ik heel het boek Richter dat vol ermee. Hè? Eén ding is mooi. Nou staat er in Richter 3, vers 10, komt weer dat woord over de geest. We hebben hem al gezien bij Petrus. Tot de geest des heren hebben ze beproefd. Dit is dezelfde geest des heren, want hier staat in de grond dan het woordje heren. Althans, in onze Bijbels, heren met grote hoofdletters E, maar dat staat er helemaal niet. Overal waar heeren staat met hoofdletters, staat in de grond al Yahweh. Ze hebben de naam van Yahweh versluierd door hem heren te noemen. En met alle respect voor het Joodse volk, ze hebben de naam van Yahweh dan maar niet uitgesproken, dan maken ze de Adonai van. Adonai betekent gewoon heer, of meneer. Maar ze doen het wel echt goed, want ze doen alleen maar Adonai, zeggen als het over Yahweh gaat. En wat denken wij dan? j h w h Oh, de letters van Adonai, A-O-A, -a, dat planten we ertussen en dan krijgen Jehovah. Fout. Hebben we niks mee te doen? Het is Yahweh. Maar door de Adonai de klinkers ertussen te zetten, hebben de Joden door hun gebruik van het woord Adonai, ook al hebben ze zoveel praats over respect voor de naam van Yahweh, dat is een misleiding. De Heer heeft gezegd: "Maak mijn naam bekend aan mijn volk," zegt hij in Exodus. En dat is de naam JHWH. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zijn zal. Dat is Yahweh. Dus als wij over Yahweh spreken, hebben we het over Yahweh. Alleen de Bijbel die maakt de Here van dat is versluierd. Hadden we beter niet kunnen doen. Nou is de geest van Yahweh, Judhewafhe, kwam over hem. Hij richtte Israël en ...trok uit ten strijde. Zo, de geest van Yahweh... ...kwam over hem, die richter. Hij richtte, richtte, richtte... ...sprak recht, deed naar recht... ...handelde naar Torah... ...en hij trok ten strijde. Lieve mensen, wij doen exact hetzelfde... ...tegen al die kananieten die in onze buik zitten. Vind je het leuk om dat zo te horen? Het is een vreugde om die strijd aan te gaan. En wie geeft er dan de overwinning abba gaf Kusans-Irisataim, de koning van Aram, in zijn macht. Dus als je strijdt naar Torah en profeten, geeft vader jou de vijand in je hand. En wat doe je dan met je vijand? Pff, zo zijn kop. Je hoeft niet te schrikken hoor zus. Ik doe het niet echt, het is maar een voorbeeld. Dus als hij je vijand overgeeft in je hand, dan heb je hem onder je voet. Laat hem daar. Daar is hij voor geschapen, je vijand, om onder je voet te blijven liggen. Echt waar. Dan heb je een overwinning behaald. Zodat hij de overhand kreeg over Kusan Risa Taim. Vind je het niet heerlijk om zo'n voorbeeld te volgen? Als je dit doet in je leven, toen had het land veertig jaar rust. En Otniel, de zoon van Kenas, stierf. Dat was zo'n richter. U moet ook richten in je eigen leven. Naar Torah. De overwinning halen over het kwaad wat in ons is. Die kop vernietigen van de slang onder je voeten en verder gaan. Dan heb je dus zonder meer 40 jaar rust. Als je zo met je zonde omgaat. We hebben er nog één. Geest van Yahweh, kom ik nog even op terug. De geest van Yahweh. 23 keer in het Oude Testament en 4 keer in het Nieuwe Testament. Er staat natuurlijk ook nog de geest van God... En Gods geest en al die dingen staan er ook nog. Maar God is Elohim. Is een algemeen begrip voor God en Goden. Dus ik denk, ik laat het alleen maar opzoeken, maar het gaat over de geest van Yahweh. Want dan hebben ze een naam van de God. De geest van Yahweh. Lucas 1, vers 35. De heilige geest. Hé, hey, hoeveel heilige geesten zijn er? Is er maar één? En van wie is de heilige geest? is de geest van Yahweh. Ik heb ook een geest, of niet? Ik heb de geest van Willem. Als je met mij in gesprek hebt, dan kan ik tegen u praten en u kan niet aan mijn voorhoofd zien wat er in mijn geest is. Maar ik kan wel tegen u zeggen, wat heb je toch mooie grijze haren? Dan denk je zo, Willem, ik wil mijn mooie grijze haren hebben. Op dat moment weet u wat er in mijn geest is. Als de geest van God zich openbaart door zijn woord, krijgt u door het woord, door zijn Torah, krijgt u inzicht in zijn geest. Dan denk je, oh, is dat wat er in de geest van God zit? Zo ga ik behandelen. Dan ben je wijs. Als de Bijbel praat over heilige geest... is het altijd de geest van jou. Hè? Wat denk je dat Yeshua voor een geest had? Nou, wat het gevoelig. De geest van Yeshua. Yeshua heeft zijn eigen geest. Ja, even. Dat doet zeer aan je hersenen misschien. Maar Yeshua is een persoon... met een eigen geest met een eigen mogelijkheid, met eigen wil te handelen, in overeenstemming met de wil van Zijn. Want hij was onderworpen aan zijn vader. Dat moest hij hiervoor kiezen. Zelfs het aan Golgotha toe moest hij kiezen om door te gaan. Hoewel hij het moeilijk had in de hof. Hij heeft geschreeuwd. God verlost hem uit de angst. Mooi is dat, hè? Dus Yeshua heeft een eigen geest van Yeshua. En die moest in overeenstemming zijn met de geest van zijn vader. En dan kan hij in volkomen eenheid met vader leven omdat hij denkt als vader, omdat hij spreekt als vader, en omdat hij handelt zoals vader zegt, daarom zegt hij in het hoge priestelijk gebed, vader, dat zij de gemeente van Immanuel en anderen één zijn zoals wij één zijn. Dat betekent hetzelfde denken, hetzelfde spreken en hetzelfde handelen. Mooi is dat, hè? Er zijn mensen die praten over een drie-eenheid. Dat is een leugen. Wij hebben een multi-eenheid. Wat ook Wim Verdouw en Anke en Piet Marie, Casey, Leo, die hetzelfde willen denken als vader in zijn geest, als Yeshua in de geest, en als wij allemaal in dezelfde geest van vader, dan zijn we een multi-eenheid. En daarom kunnen we brood breken met elkaar. Niks drie-eenheid. Wat is dat voor bekrompen denken? Eén zijn in het denken van vader, in het spreken van vader en doen zoals vader zegt. Zo zijn we één. Daarvoor stierf Yeshua, want dat is de wil van vader die in de Torah het verbond is vastgelegd. Als iemand dan ja zegt op dat kern van het verbond. Yeshua de Messias, van de paal geslagen op Golgotha. Hij stierf voor mijn zonde. Daarvoor, ik ben niet rechtvaardig, ik ben gerechtvaardigd. Ik ben rechtvaardig verklaard door de vader op grond van het offer van Yeshua. Zo zit het in elkaar. Hij zegt, de heilige geest, dat is vaders geest, zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschademen, zegt hij tegen Maria. Hoe is Maria zwanger geworden? Daarom zal het heilige dat verwekt wordt, Zoon gods genoemd worden. Een heilige God zegt tegen Maria, je gaat zwanger worden. Ho, zeg Maria, maar ik heb nog nooit een man bekend. Nee, is niet duidelijk. Maar mijn geest zal over je komen. De kracht van de Allerhoogste. En je zal je zoon Yeshua noemen. Mij geschieden naar dit woord. Dat is de overgave van Maria in geloof. En ze wordt zanger op hetzelfde moment. Daar wordt Yeshua verwekt in de buik van Maria. De belofte al vanaf de schepping gedaan. Na de val van de mens. Er zal een verlosser komen. En het moest het aandachtig Gods eigen zoon zijn. En dan is het zo mooi. Hij zegt de Heilige Geest... Dat is de geest van God. Dat is dus de kracht van God. Want je wordt bepaald, je kracht, door je geest die je hebt. Als je een hele zwakke geest hebt, zeg je, ja, ja, ja, het klinkt wel leuk wat u zegt hoor. Ja, laat ik het maar doen, weet je wel. En dan loop je als een slachtvee achter iemand aan. Maar als je zegt, hé, hey, wacht eens even, maar zo spreek ik, ja, dat ga ik echt niet doen. En hij wil me verleiden, en dan zeg hé, hey, wacht eens even. Zo simpel is het, lieve mensen. Je bent niet meer beet te nemen. je bent geen sukkeltje meer die in een hoekje gaat zitten. Ja, maar ik ben ook christen hoor, ik heb ook Jezus aanvaard. Oh, nee, je gaat staan en je zegt wie je Heer is. Zeg ik die maar één God, dat is Yahweh. En hij was bereid zijn enige geboren zoon Yeshua te zenden. Door zijn woord in het vlees werd hij geboren uit Maria. Hij 33 jaar lang heeft hij om te onderwijzen geweest. En het wonderlijke is, hij ontvangt zelf nog heilige geest als hij uit de doop komt. Kunt u het herinneren? Wonderlijk, hè? Had hij de geest niet? Ja, zeker had hij de geest. Maar dat bevestigde God door zijn geest uit te storten bij zijn doop. En het wonderlijke is, als Yeshua dan sterft en begraven wordt, wordt hij opgewekt uit de dood. Hij gaat naar de hemel en ontvangt hij van vader de volheid van de heilige geest. Want in wezen geeft vader op dat moment alles over aan Yeshua. Hem wordt alles geschonken wat er in de heilige geest is. En wie zendt de heilige geest uit op Pinkster? Hij die hem ontvangen heeft. Vader heeft hem de volheid van de geest geschonken. En Yeshua geeft dan zijn lichaam aan zijn gelovigen. Moet je over nadenken. Dat doet hij natuurlijk wel onder gezag van zijn vader. Want zijn vader zelf heeft hem alles gegeven. Hij is werkelijk de zoon van God. Hij is werkelijk opgestaan. Hij leeft. Yahweh is de enige levende God. En Yeshua is de levende zoon van God. Blijf erover nadenken. Je kan er niet genoeg over blijven piekeren. Het gaat vanzelf allemaal in de plekjes vallen. En als je het gaat snappen, heb je dadelijk ook nog contact om met het jodenvolk te praten. Want die wil dus met de christen niks te doen hebben, omdat ze zeggen dat er drie personen zijn en dat is één God. Dat is echt schizofreen. Drie personen en dan nog één wezen. Dat gaat helemaal niet. En dan kun je wel zeggen dat is een mysterie. Nou, daar hebben ze een mysterie van gemaakt, want de Bijbel zegt er is één God. En dat is Yahweh. Yeshua is de Messias, hij is de zoon van Yahweh, hij is zoon Gods, hij is zoon van God, hij is Gods zoon. En we hebben het al eerder gezegd in de boekjes, nergens staat dat hij God de zoon is. Lieve mensen, we gaan verder. Wat doet Israël? Wat doet het volk van God? Maar de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Toen maakte Yahweh echglon de koning van Moab, sterk tegen Israël. Krijgen we nou toch? Wie maakt Eglon sterk? Ah, bij Yahweh maakt Eglon sterk. De koning van Moab. Tegen Israël. Hé, hey, omdat, daar komt hij. Omdat zij gedaan hadden wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Gaan we u nou bang staan maken vandaag? Dat voel je toch niet zo, hè? Onze liefde van God... Hij kent helemaal geen angst. Het is de wil van Abba Yahweh dat we doen wat we doen. Dat u uit liefde. Ik vind het ook niet erg om wat voor mijn vrouw te doen hoor. Ik hou van haar. Lieve mensen. Als ik kwaad ga doen tegen mijn vrouw. Terwijl ik ze beloofd heb goed te doen tot aan mijn dood toe. Gaat helemaal niet. Yahweh die maakt Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël. Omdat ze gedaan hebben wat kwaad is in de ogen van Yahweh. Het is weer dat woordje is om een nadruk op te leggen. Hij, Yahweh, dan verbond zich met de Ammonieten en met de Amalekieten. Trok op en versloeg Israël de palmstad namens in bezit. 18 jaar diende Israël Echlon de koning van Moab. Dus wie heb je tegenover je staan? De duivel? Zo, so, dat is toch wat? Als onze God gaat zeggen dat hij zich verbindt aan Ammonieten en Amalekieten. Maar dat doet hij omdat het Israël de God van de Amalekieten gaat aanbidden en van de Ammonieten en de Moabieten. Kent u nog die Moabieten? Die hebben al die mooie meiden die ze hadden. Al die seksidolen, want dat waren prachtige vrouwen. En die jongens die konden dat helemaal niet weerstaan. Ze gingen zelfs de tent in voor de ogen van Mozes. En dan moet er een Jozua komen, of een uh, wie was die ook alweer? Die moet een speer pakken om te zeggen, Zo, dat straf vooraf. af. Er was al een plaag gekomen over Israël waar doden vielen van Gods wegen. Lieve mensen, nou ineens diezelfde jaar weer, die maakt eigenlijk een verbonds met Ammonieten, Amalekieten? En dan trekt hij met dat volk op tegen Israël. En dan nemen ze ook nog de Palmstad in bezit. Weet je wat de Palmstad is? Jericho, de eerste stad die ze mochten overwinnen om Canaan binnen te trekken, is de eerste stad die ze kwijt raken. 18 jaar dienen ze Eglon. Je zal weten dat je aan de afgoden hebt geofferd. Nu word je door je afgoden gepakt, gemarteld en verdrukt tot met Net zolang dat je gaat roepen en net zolang dat je dus in de hoop terechtkomt. Aha, de hoop. Prijs de Heer dat er een de hoop is. Toen riepen de Israël... Ah, hebben ze weer. Zitten ze 18 jaar in de knoei, beginnen ze weer te roepen. Toen riepen de Israëlieten tot Yahweh. En Yahweh verwekte hun verlossen. Heb je weer dit woord? Die hadden we daarnet ook, hè? Staat er alweer. En waar staat dat in het Nieuwe Testament? Nee, Yahweh verwekt hun verlossen. Dat staat gewoon in Richter. Ehud, de zoon van Gera en Benjamit het kleinste jongetje, het kleinste stammetje. Een man die links was. Nou, links. Ik weet in Nederland wat links is. Dus hij schijnt toch door links te kunnen verlossen. Nou ja, dan moet je maar even een schepje zout nemen. Maar er schijnt toch wel eens wat van links te kunnen komen, wat je verbaast. He? Nou, Ehud, de zoon van Gera, van de stam van Benjamin. Een man die links handig is. He? We zullen het niet te ver uitweiden. Toch wil ik wel even naar deze drie woorden kijken. U ook? Ik heb het niet voor niks onderstreept, hè? Yahweh verwekt een verlosser. Moet u luisteren. Dat woordje verlosser, dat is 3467 in de Tron-vertaling. Daar staat het woordje Yasha. En dat betekent gewoon een werkwoord, is redden. Vindt u het simpel of niet? Dus verlossen. Staat gewoon gelijk met redden, verlossen, verlost worden en gered worden. Meer is niet. Dus Yahweh verwekte een verlosser. Was die verlosser Jezua? Ja, nee, die verlosser is Ehud of Gideon of Barak of Deborah of Simpson. Allemaal mensen met hun eigen talenten, zwakheden, want er gaan er later ook wel weer fout van die, van die richters. Ja. Maar hij verwekt Ehud. Dus Ehud is de verlosser van Israël. Amen? Toch moet je daarover twijfelen, want wie verlost nou Israël? Dat is Yahweh. Hij wijst de verlosser aan. Misschien bent u ook wel met uw naam een verlosser in Hogeveen, Alblasserdam, Rotterdam, waar je ook zit. Want je gaat de mensen de waarheid vertellen. Je gaat ze als een richter de Torah voor hun neus houden. En je gaat dus al die uh, eten, ga je met de hulp van die persoon slachten. En dan komt die persoon weer tot rust en hebben ze 40 jaar vrede. Dat is een mensenleeftijd, hè? is redden. Dat is het woordje 3467. Als je nou die redder die wij kennen, Yeshua, neemt dat is in dezelfde grond aan het woordje 3091, dan staat er Yahoshua. Yahoshua. Met een jot, een he, een waaf. En het leuke is, hier staat dus een shin en een in en die staat ook een shin en een in hier. Er is dus een woordovereenkomst zit daarin. Alleen dit is redden, en dit is, ja, die redding brengt, en dit is een deel uit het woord van Yahweh. De jot, de he en de waaf. Dus Yahweh brengt redding, dus Jehoshua betekent gewoon: Yahweh brengt redding. Dat deed hij ook door Jozua. Dat vertalen ze ineens met Jozua in de Bijbel. Als ze nou Jozua vertalen met Jozua, waarom hebben ze dan Jezus geen Jozua genoemd? Maar eigenlijk heten ze allebei Jehoshua. Jehoshua. Yahweh brengt redding. Door wie wordt het volk gered? Door Jehoshua of door Yahweh? Wordt door Yahweh gered. Maar hij doet het door Jehoshua. Of hij doet het door een richter. Of hij doet het door David. David is een man naar Gods hart. Hoe regeerde Abba Yahweh in Israël? Door de koning van Israël. Als hij naar Torah en profeten leefde, was het land vrij van alle uh, tegenstanders. Wie regeert er nou in Israël als David regeert? Ja, ja. Abba Yahweh. David is gehoorzaam aan de wet en profeten. Ja, hij heeft fouten gemaakt. Had hij beter niet kunnen doen. Hij heeft er ook een grote tol voor moeten betalen. Echt fouten gemaakt. Maar het was een man naar Gods hart. Als hij aangesproken werd door de profeet... kon hij huilen als een kind. Zich ter aarde werpen, zijn jas scheuren. En dan ging hij het goed maken. Dus wij mogen een beetje op David lijken. Echt waar. Dus als David regeert in Israël en hij is gehoorzaam aan Abba Yahweh, dan is Yahweh degene die Israël regeert. Hoe je regeert Yahweh momenteel in Nederland, dat doet hij door u. U op uw eigen plaats mag heersen in deze wereld. Lieve mensen, de naam Joshua. En die wordt gevormd, dat woordje 3091, Jehoshua, uit het woordje 3068 van Yahweh en de 34,67. Het woordje verlosser. Nou, hier heb je even een kleine constructie in het Hebreeuws. Dus Joshua of Jehoshua is gewoon Yahweh, brengt redding. En dat staat nota bene in Richter 3, vers 15. Vindt u het leuk? Dat is nou evangelie in het Oude Testament. Je kan het heel vaak terugvinden. De Israëlieten waren gewoon door zijn dienst schatting te zenden aan Echelon. De koning van Moab. Dus ze waren natuurlijk weer onder het juk van die Moabieten. En Moabieten, dat was dus die club waar al die mooie vrouwen in zaten. Het is dus al een beetje Ashera. Het ligt niet aan de vrouwen, lieve mensen. Maar het is een beeld wat gegeven is. Ze dienden de koning van Moab. Dus het was een zootje in Israël. Je zou je schamen als je je vader of je broer thuis zag komen met een Moabitische en God haat dat gedrag. Nou, we gaan verder. Richtige 3, vers 21. We slaan gelijk een stukje over om tot het slot te komen. Ehud strekte zijn linkerhand uit. Kent u de geschiedenis van Ehud? Met zijn zwaard aan zijn rechterkant, omdat hij linkshandig is. Hij gaat naar die koning toe, van Moab. Hij zegt, ik heb een belangrijke boodschap voor hem. Hij kwam eerst de tol betalen, want die mensen die vragen gelijk poen, belasting. En hij komt die tol betalen. En dan zegt hij tegen die knecht, ik heb een bijzondere boodschap van God voor Echelon. Oh, oh, oh, oh, nou jongens, deuren dicht naar de bovenkamer en er komt dus uh, onze broer daar met zijn uh, linkerhandje en zijn rechter zwaardje. Zegt, koning, ik heb wat voor je. En hij wil wat zeggen en hij pompt die zwaard tot over zijn schacht in die dikke pens van die man. En dan laat hem nog zitten ook. En zo sterft hij en hij gaat er door de achterdeur uit. Het is geen mooi verhaal om te vertellen, maar zo staat het er. Ik heb maar een klein stukje, hè. Ehud strekte zijn linkerhand uit, greep het zwaard van zijn rechterheup en stiet het in die buik van die Moabiet. Zodat het zelfs het hecht met het lemmer erin drong. Het vet sloot zich om het lemmer, want hij trok het zwaard niet uit de buik. Toen ging hij heen door de achterdeur. Uiteindelijk loopt hij die tent uit en dan zegt hij tegen de soldaten: jongens, jongens, je hebt goed gehad met de koning. Maar ze konden er niet in, want die deur die zat dicht. Dus zij dachten dat die koning nog even een tukje wilde doen, of na wilde denken over al die mooie woorden die God had gesproken. Maar dat staat er dus niet bij. Hij keert terug naar Israël, en wat doet hij? Dan zegt hij tot Israël, volg mij, want Jabe heeft uw vijanden de Moabieten in je macht gegeven. Want door zijn hand heeft hij de koning van Moab heeft hij gedood. Als u de koning, de vijand dood die tegenover u staat, steek hem dwars door zijn lijf met je Torah. Met het zwaard van het woord. Want dat is wat Yeshua doet. Steek het hartstikke dood. En zeg tegen je broers. Kom op. Volg mij. Want we heeft onze vijanden, de moabieten, in onze macht gegeven. Oh ja, hoe dan? Dan gaan we natuurlijk niet allemaal van die zwaarden in die buiken stoppen. Dat is niet de bedoeling. Maar we gaan wel spreken in de naam van Yeshua. En we gaan zeggen wat Torah zegt. Zo worden we richters. Zo worden we volgelingen van onze Heer Yeshua. Hij heeft... In je macht gegeven. Je hoeft niet meer bang te zijn. Je hoeft echt niet bang te zijn. Als de angst in je lijf komt, is dat uw eigen ziel die dat opwekt. Maar als je je vertrouwen stelt op de Heer, dan word je moedig. Dan zeg je, tot hier toe en niet verder. En dan steek je met het woord je vijand. Of je gaat het met evangelie vertellen. Misschien zit er nog mogelijkheid in van bekering. En dan word je ook omhelst. Maar dan was het vroeger kwaad en is het nou goed geworden dien tijden versloegen zij de Moab, ongeveer 10.000 man, alle welgedane krachtige mannen, maar niemand ontkwam. Dus al onze tegenstanders, ook al zijn ze nog zulke geweldige mooie mannen, hier gaat het om de mannen, hè? al zijn er van die welgedane krachtige mannen, niemand van die mannen ontkwam, door het zwaard van de richter. Wilt u nog meer horen? Zo werd Moab op die dag vernederd. Onder de hand van wie? Israël. Onder de hand van wie? Onder de hand van Yahweh. Dat volk is gehoorzaam geworden. En zo heeft Yahweh de overhand op dat kwaad. En dat roeit hij helemaal uit. Dat is een strijd die we strijden met onze God Yahweh. Onder de hand van Israël en het land had rust. 80 jaar. Dus naarmate dat we onze strijd gaan overwinnen, ga je steeds langer in vrede leven. Eerst was het, weet ik wel, 18 jaar en toen werd het ineens 40 jaar en dan nou gaat het al 80 jaar goed. Lieve mensen, dat is een mooie uitdaging. Vindt u ook niet? Amen. Lieve mensen, prijs God voor zijn liefde, voor zijn barmhartigheid en genade, want dat is allemaal verbonden in de naam van Yahweh.